En toen in profet een jaar of 35 was, vond een wateroverstroming plaats die ertoe heeft geleid dat de muur van de Kaaba barstte en waardoor de steunpilaren op het punt stonden om te vervallen. En deze wateroverstroming staat bekend als de wateroverstroming van Harim. Selul Arim, zo heet hij. En deze wateroverstroming heeft ertoe geleid dat de muur van kaaba barsten begon te vertonen en dat zelfs de steunpilaren op het punt stonden om neer te vallen. En dit bracht een aantal van de mensen van Korees, vooraanstaande mensen van Korees, ertoe om het besluit te nemen... het heilige huis te verbouwen... of te herbouwen. Maar aangezien het hier ging om het heilige huis... was er sprake van enige aarzeling. Ze waren een beetje bang dat het neerhalen van de ka'be... van het heilige huis... de woede van Allah subhanahu wa ta'ala zou aanbakken. Zo dachten zij. En natuurlijk, aangezien zij... Bekend waren met datgene wat zich in het verleden heeft voorgedaan. En dan doel ik natuurlijk op de gebeurtenis met wie? Met Abraham. Die op het punt stond of die van plan was om de Kaaba te verwoesten. En hij was gekomen met een groot leger. En hij nam ook een olifant mee. En daarmee wilde hij het heilige huis verwoesten. En we weten wat het resultaat was. Allah subhanahu wa ta'ala heeft wraak op hem genomen. En hij heeft hem vernietigd. Dus met dit verhaal in hun achterhoofd waren zij enigszins bang om aan het heilige huis te komen. Dus er was sprake van aarzeling. Wat doen we? Gaan we het doen of gaan we het niet doen? En Al-Walid ibn al-Mughira, al al een van de vooraanstaande mensen van Quraysh, die natuurlijk ook in twijfel verkeerde, maar hij richtte het woord tot de anderen en zei, wensen jullie hiermee een goede daad te verrichten of een slechte daad? En natuurlijk, zij wensen daarmee een goede daad te verrichten. Dus ze zeiden allemaal volmondig, een goede daad natuurlijk. En wensen hiermee een goede daad te verrichten. Waarop el-Walid al ibn al-Mogheera weer zei, waarlijk, Allah zal degene die het goede nastreven niet vernietigen. En dat is natuurlijk een sunnah van Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel een werkwijze van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij vernietigt niet degene die het goede nastreeft. En het goede probeert te bewerkstelligen. Maar hij vernietigt namelijk degene die het slechte, het kwaad, nastreeft. Dus ze zeiden allemaal natuurlijk het goede. Vervolgens greep hij naar een werktuig. En begon in het heilige huis te hakken. Hij als eerste. Dus hij nam voortouw. En begon het heilige huis naar beneden te halen. Ze begonnen wel. Ze maakten natuurlijk een begin. Met het neerhalen van het heilige huis. Maar ze waren toch nog steeds bevreesd. Bang. En die nacht wachtte iedereen af. Wat de gevolgen zouden zijn van deze actie van hen. De volgende ochtend na het gebleken was dat iedereen ongedeerd is gebleven, er is niks met hen gebeurd, keerden zij allemaal terug naar het heilige huis om hun werk voor te zetten. En zij haalden alles weg, alle muren waaruit het heilige huis bestond, zij haalden alles weg behalve de fundering die door Ibrahim was aangelegd. Behalve die fundering, die hebben zij laten staan, die wilden zij niet weghalen. Want het was natuurlijk iets bijzonders. Het is de fundering die aangelegd was door Ibrahim. Dus die hebben zij laten staan. En daarna begonnen zij opnieuw met het bouwen van de kaaba. Nadat zij onderling hadden afgesproken dat het financieren, dus het betalen van de bouw, alleen met toegestane geld zou gebeuren. Dus dat was de afspraak. Ze hadden afspraak gemaakt, we gaan alleen... Met toegestaan geld, de bouw, financieren, Anders niet. Dus geld wat afkomstig was van prostitutie of van rente. Of geld dat op een onrechtmatige manier was verkregen. Ja, die mocht natuurlijk niet gebruikt worden. In de bouw van de Kerb. Want de kap had een bijzonder plekje in de harten van deze mensen. Dus ze besloten om alleen geld te gebruiken. Wat op een toegestaan manier was verkregen. Bij deze bouw van de Kaaba... ...was ook onze profeet Vrede Zaymet ...en Mohammed betrokken, Dus hij was ook van de partij. En in Sahih al-Bukhari... ...lezen wij dat Jabir... ...radiyallahu anhu... ...vertelt dat toen de Kaaba werd gebouwd... ...de profeet... ...Al Abbas... ...zich bezig hielden met het verplaatsen van de stenen. Zij hielden zich bezig... ...met het verplaatsen van de stenen. Die bedoeld waren natuurlijk voor... ...de bouw van de Kaaba. Toen zei al Abbas... En L'Abbeus is natuurlijk wie? De oom van de profeet Vrede Zij met hem. Toen zei L'Abbeus tegen de profeet Vrede Zij met hem: Plaats jouw gewaad op je schouder. Als bescherming natuurlijk tegen de stenen. De stenen die ontzettend zwaar waren. Waarna de profeet Vrede Zij met hem dit deed. Zij dus volgde het advies van zijn oom open. Maar daarna viel de profeet Vrede Zij met hem flauw. Met zijn ogen naar boven kijkend. Toen hij later wakker werd, riep hij, mijn gewaad, mijn gewaad. En hij maakte zijn gewaad weer vast. En het was de enige keer dat hij onbekleed, oftewel bloot, werd gezien. Dus er werd een deel van zijn aura gezien. En de reden waarom de profeet Vrede Zijn met hem viel, zoals gezegd is in de uitleg van deze overlevering, was omdat hij over zijn eigen gewaad struikelde. Hij struikelde over zijn eigen gewaad toen deze mensen bijna klaar waren met het bouwen van de Kaaba en de plek bereikte waar de zwarte steen moest komen te staan begonnen zij met elkaar te twisten en te ruzie over wie precies deze steen mocht plaatsen en iedere stam die een aandeel had in de bouw wilde met deze grote eer strijken natuurlijk en de gemoederen die liepen zo hoog op dat zelfs een oorlog dreigde, tussen de verschillende stammen. Want niemand was bereid om de eer aan een ander te geven. Ik wil die zwarte steen plaatsen, zeiden ze allemaal, En dat zei iedere stam, die daarbij betrokken was. Maar gelukkig bracht Allah subhanahu wa ta'ala, een van hun wijze mannen, ertoe om met een oplossing voor het probleem te komen. Deze man was Abu Umayya, ibn al-Mughira, al-Maghzumi. Abu Umayya, Ibn al mughira al-Maghzoumi. De vader van Ummu Salama. De latere echtgenoten van de profeet vrede zijn met hem. En wat zei hij? Hij zei overzameling Quraysh. Laat de volgende persoon die de moskee binnenkomt tussen jullie oordelen. En dit voorstel van hem werd door iedereen aanvaard. En het was wachten op de eerste persoon die de moskee binnenwandelt. En toevallig was deze persoon, onze profeet Mohammed, vrede zij En een betere iemand had je niet kunnen treffen om te oordelen tussen twee ruziende partijen. Toen hij vernam wat zich daarvoor heeft voorgedaan, en dat hij nu degene is die een oplossing moest vinden voor dit probleem, stelde hij voor, in al zijn wijsheid natuurlijk, om een gewaad op de grond te leggen. Hij zei plaats. Een gewaad op de grond. En daarop de zwarte steen te plaatsen. Vervolgens droeg hij de verschillende stammen op om één kant van het gewaad vast te pakken. En dit vervolgens op te tillen. En dan is het net alsof zij allemaal hebben bijgedragen aan het optillen van deze steen. Allemaal deel hebben genomen in het optillen van deze steen. Zij iedereen heeft een aandeel daarin gehad. Dus hij zei tegen de verschillende stammen, jij moet daar staan, jij moet daar staan, jij moet daar staan. En dan optillen allemaal, in één keer. En dat deden zij. Iedereen volgde de instructies van onze profeet, vrede zij met hem. En de zwarte steen die werd opgetild, ter hoogte van de plaats waar die moest komen natuurlijk. Daarna duwde de profeet, vrede zij met hem, met zijn gezegende handen, ...de steen daar waar het moest komen. Dus hij was degene... ...die het laatste zetje gaf... ...en de zwarte steen stond op zijn plek. En zo zorgde Allah subhanahu wa ta'ala voor... ...dat onze profeet vrede zij met hem... ...met deze grote eer er vandoor is gegaan. En natuurlijk ook voortaan geroemd werd door de Arabieren... ...vanwege deze grootse actie van hem. Tijdens het bouwen van de Kaaba kreeg Corrèges te maken met geldtekort. En aangezien zij de afspraak eerder hadden gemaakt, dat deze bouw alleen betaald zou worden, met geld dat verkregen was op een toegestaande wijze, kwamen zij natuurlijk in een probleem terecht. En ze zagen zichzelf genoodzaakt om een deel van het heilige huis, niet in het bouwplan op te nemen, niet af te maken. Dus ze hebben zich beperkt, door het bouwen van een deel van het heilige huis. Wel plaatsen zij een laag muurtje eromheen... ...daarmee aangevend dat het gaat om een onderdeel van een Kaaba. En dat deel kennen wij vandaag de dag als wat? Het wordt vaak door de mensen, wordt dat eigenlijk Hijr Ismaël genoemd. Dus de Kaaba, oorspronkelijk is veel groter. Vandaar dat men bij het verrichten van Tawaf rondgang verplicht is om ook al Hijr hierbij, of dat gedeelte, daarbij te betrekken. En dus eromheen te lopen en niet tussendoor zoals sommige mensen doen. Daarna kreeg Quraysh te maken met een periode van armoede, schaarste en gebrek. Het waren een aantal zware jaren. En aangezien het steeds lastig werd voor Abu Talib om de kost te verdienen... Door zijn grote familie besloten de profeet vrede. Zij met hem en zijn andere oom al-Abbas om iedereen van hun de last van Abu Talib enigszins te verlichten door een van zijn kinderen in huis te nemen. Dus Ze maakten de afspraak onderling, dus de profeet al-Abbas maakte zij de afspraak onderling om naar Abu Talib te gaan en te zeggen: van Luister, je hebt het nu lastig, moeilijk. Ik wil een van je kinderen. Of de zorg voor één van je kinderen op me nemen. En dat duidt natuurlijk ook. Dat laat ook zien hoe onze profeetvrede zijn met hem was. En zeer zeker als het gaat om iemand die heel veel voor hem heeft betekend in het verleden. Hij heeft hem opgevangen na de dood van zijn opa. Hij heeft voor hem gezorgd. En we hebben ook gezien dat hij zeer gesteld was op hem. In zoverre dat hij zelfs niet toestond voor zijn kinderen om te eten, zonder dat Mohammed vrede zij met hem aan tafel schoof. Dus de profeet wilde iets terugdoen voor zijn oom, Abu Talib. En hij zei: van laten wij tegen zijn andere oom, El Abbas, laten wij naar hem toe gaan en vragen of hij toestond dat wij een van zijn kinderen in huis namen de keuze van de profeet vrede zij met hem viel op Ali radiyallahu anhu ja, we weten natuurlijk dat Ali is opgegroeid in het huis van de profeet vrede zij met hem terwijl al Abbas koos voor Ja'far radiyallahu anhu dus de profeet nam Ali in huis en al Abbas nam Ja'far in huis en sindsdien bevond Ali radiyallahu anhu zich in de gezelschap van de profeet vrede zij met hem. Totdat hij. Dus onze profeet. Begunstigd werd met de profeetschap. En Ali. een van de eersten was. Die dit grootste geloof. Wist te omarmen. Hij was één van de eersten. En het is vanzelfsprekend. Dat het opgroeien van Ali. Anhu, in het huis van de profeet. Een positieve bijdrage. Heeft gehad. Op zijn gedrag. Houding. Ontwikkeling. Geestelijke gesteldheid. Dapperheid enzovoort. Want als we kijken naar het leven van Ali. Anhu, dan zien wij. Een voorbeeldige moslim. Zelfs degene. Die Mohammed. Slechts één keer hebben gekend. Zijn invloed op hen was groot. Ze zijn hem nooit meer vergeten. En ze spraken vol lof. Over hem. Laat staan degene. In zijn huis is opgegroeid. Bij hem is gebleven tot zijn laatste adem. Dus Ali radiyallahu anhu is een voorbeeld voor ons allen. Zoals ook de rest van de metgezellen beste mensen. En daarin maken wij geen onderscheid. En niet zoals een aantal mensen. Die zeggen het is of Ali of Abu Bakr. Of Ali of Omar. Dat is niet onze geloof. Dat geloof nemen wij afstand van. Daar willen wij niks mee te maken hebben het zijn allemaal rechtschapen mensen personen die het geloof hebben gediend en het geloof groot hebben gemaakt dus we hebben hen allemaal te respecteren en na de profeet komt wie? Abu Bakr en na Abu Bakr komt wie? Omar, en na Omar komt wie? Uthman en na Uthman komt wie? Ali wat er zich verder heeft afgespeeld zal ik met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala de volgende keer vertellen